We gaan weer proberen te bellen met Max Verstappen. Volgende week de Grand Prix in Maleisië haalt hij de finish. We gaan het bellen. Max Verstappen. Zoon van Jos. Max Verstappen. Natuurlijk niet zijn seizoen. Max Verstappen. Nou, dit duurt wel heel lang. Uh, we gaan het gewoon straks nog een keer proberen. In het volgende uur. Ga nu luisteren naar Nikke Simon. Met In de schaduw van mijn verantwoordelijkheid.